11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Westerse leiders roepen kolonel Gaddafi op onmiddellijk de macht neer te leggen. NAVO-chef Rasmussen zegt dat Gaddafi snel moet vertrekken... om verder bloedvergieten te voorkomen. Het Gaddafi-regime is clearly The sooner De realizes Gaddafi realiseert dat hij de battle niet tegen zijn eigen mensen kan, so beter. Zodat de people mensen kunnen spared.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 Na uren van afwachten voeren tanks van het regeringsleger nu in Tripoli beschietingen uit. Eerder had het regeringsleger feestvierende massa's in de hoofdstad ongemoeid gelaten. Hans-Jaap van de Wereldomroep is vlakbij het centrum van Tripoli. Je hoort knallen in de verte. Wat zwaardere explosies, soms uh, gewoon geweervuur. Dan is het in tijden stil. In de wijk waar ik ben, is sowieso nu stil, want dat is helemaal in handen van rebellen. En. Deze mensen met wie ik op stap ben, dat zijn er. Die wachten het even hier af. Ook omdat er berichten waren over sluipschutters in de straat hier om de hoek. En heel dichtbij werd het ook geschoten. Gewapende inwoners van Tripoli hielpen gisteravond en vannacht de opstandelingen. De Europese Unie heeft er bij de opstandelingen op aangedrongen geen wraak te nemen. De EU wil voorkomen dat in Libië dezelfde chaos ontstaat als in Irak. Na de omverwerping van het regime van Saddam Hussein.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 Op de A1 bij Hoeverlaken zijn bij een zwaar verkeersongeluk... vanochtend drie mensen gewond geraakt. Eén van hen, een kind, is er slecht aan toe. Bij de botsing waren negen personenauto's en een vrachtwagen betrokken. De vrachtwagen met kippen schaarde en viel op zijn kant. De vrachtwagenchauffeur en twee bestuurders van een personenauto raakten bekneld. De drie zijn inmiddels bevrijd, zegt de politie. De gewonden zijn allemaal vervoerd naar het ziekenhuis. De vrachtauto op zijn kant. Het had het lastig om die te bergen. Dat kost tijd. En ja, 7, 8 auto's die betrokken waren ook bij die aanrijding. Er moet allemaal worden opgeruimd. Het staat allemaal op de parallelbaan. Dus die is nu nog afgesloten en dat zal nog wel enig tijd gaan duren. Dan het weer nog in het noorden van het land zon. In het zuiden wolkenvelden en kans op wat regen. Vanmiddag overal bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. En morgen drukkend warm, 25 graden of meer. En vooral in de middag stevige onweersbuien. ANWB ah, Verkeersinformatie, u hoorde het op het journaal. Het ongeluk op, uh, op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Hoevelagen... zorgde op dit moment voor dat de verbindingswegen naar Utrecht en Zwolle uh, afgesloten zijn. Dat duurt nog tot, na schatting, 1 uur vanmiddag. U kunt omrijden via Ede, de A30 en de A12 is dat. Dan uh, bezoekers van het festival Lowlands... van afgelopen weekend zijn op weg naar huis. Daarom vielen op de N305, dronthe richting Almere... bij de aansluiting met de A27, 2 kilometer. En de N306 Harderwijk richting Kampen... tussen Biddinghuizen en Elburg, 3 kilometer. Luister, je hebt twee soorten managers. Managers die hun ideeën met anderen delen. En nog een keer, en nog een keer, en dan nog eens. En je hebt managers met overtuigingskracht...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 De Gids.fm, zomereditie, met Deborah Blekkenhorst. Goedemorgen, ik zeg goed om u heen kijken dit uur, want er worden een hoop bewegingen gemaakt. Terugtrekkende bewegingen bijvoorbeeld. En dan doe ik niet alleen op Libië, waarover natuurlijk zometeen meer. Maar ook terugtrekkende bewegingen uit Irak door de Amerikanen. Maar hoe gaat dat dan straks met de Irakezen die voor hen werkten? De wereldontvanger vreest dat zij het maar moeten uitzoeken. Ook in dit programma stroomopwaartse bewegingen door de zalm. Die werd eind vorig jaar tot aan de bovenloop van de oerten gesignaleerd... op weg naar zijn paaigebied. En wij, wij volgen zijn spoor de komende dagen... over vistrappen en andere dure voorzieningen. En dan zijn er ook nog zaken als... Die reclame, kinderboeken en Lowlands. Maar eerst natuurlijk Libië. En voor visuele ondersteuning. Surf naar degids.fm. Want die strijd in Libië lijkt in de eindfase te zijn beland. En daarom zou de Europese Unie al werken aan verschillende scenario's. voor hulp aan het land na de val van Gaddafi. Ook minister Uri Roosentaal sprak zich onlangs al uit voor een prominente rol van Nederland bij de opbouwwerkzaamheden in Libië. Ik spreek erover met Frans Timmermans, PVA-woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ziet u net als minister Roosentaal ook een uh, grote rol weggelegd voor Nederland... bij die opbouwwerkzaamheden in het land, in Libië? Nou, In ieder geval voor de Europese Unie als geheel en Nederland als onderdeel daarvan. Want het slechtste wat ons kan overkomen is dat de euforie... die nu geldt voor het verdrijven van uh, de dictator gevolgd wordt door grote chaos. Want daar heeft Europa uh, het meeste last van. Als een geheel dus Europa. Maar hoe groot zou die rol van Nederland daar binnen moeten zijn? Nou, Nederland heeft een uh, hele specifieke... Expertise op het punt van het opbouwen van rechtsstaat. Daar hebben wij in verschillende delen van Centraal- en Oost-Europa veel ervaring mee opgedaan. Dat kunnen we ook heel erg goed. En ik kan me voorstellen dat Nederland op dat punt de Libiërs bij zou kunnen staan. Bijvoorbeeld het maken van wetboeken, het opbouwen van een juridisch systeem van rechtbanken die echt onafhankelijk zijn. Dat soort zaken. Want dat zijn zaken die in Libië op dit moment nog helemaal niet aanwezig zijn. Helemaal niet. Dat land moet als het ware als rechtsstaat vanaf de bodem worden opgebouwd. En dat kan natuurlijk in die opbouwfase ook nog op honderdduizend verschillende manieren misgaan. Dus we hebben er allemaal belang bij om ervoor te zorgen dat dat in één keer goed komt. Die expertise van ons kunnen ze daar in ieder geval heel erg goed gebruiken. Ja, absoluut. Ja. Is, is daar ook wel geld voor? Ja, kijk, dat, dit zijn nou niet de meest uh, kostbare zaken. Dat is één. Hè. Het gaat om, om kennis. En natuurlijk kost dat geld, maar dan heb je het niet over uh, miljarden. Je kan dan met... Uh, een paar miljoen tot 10, 15 miljoen al nou, ontzettend veel uh, bereiken. In de tweede plaats moet je ook voor jezelf een rekensommetje sommetje maken. Wat gebeurt er als je daarin niet investeert? En er is chaos in Libië. Ja, dan gaan mensen aan de wandel. En die komen maar één kant op en dat is de kant van Europa. En dat kost ons nog veel en veel meer geld. Zegt u ook Nederland, mag we nu wel een wat meer prominente rol gaan spelen... omdat we eigenlijk maar ja, toch heel bescheiden waren bij die NAVO-operaties? Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat Nederland daar een, een belangrijk aandeel in heeft uh, gehad uh, en ook een verantwoordelijke uh, manier daarin heeft uh, geopereerd. Uh, en ik denk dat de Europese Unie nu als geheel, omdat we met z'n allen A hebben gezegd, ook B moeten zeggen. Uh, en B betekent het opbouwen van de democratische rechtsstaat in Libië. En hoe snel zou dat kunnen gebeuren? Ja, ik denk dat er eerst maar eens even bekeken moet worden wanneer uh, deze strijd uh, voorbij is, want... Uh, alle voorspellingen sinds februari over hoe de strijd verloopt blijken uh, niet uh, te kloppen. Uh, dus uh, ik weet ook niet of het vandaag of morgen allemaal over zal zijn. Het gaat wel een bepaalde kant op. Nou, dan zal er nog sprake zijn van een korte periode van euforie bij de overwinnaars. Maar dan moeten we allemaal snel bij de les zijn. En ik denk dat dat een kwestie van weken is. En dan een snelheid zeker gebaat. Ja, want uh, voor je het weet uh, komt er een nieuwe sterke man... die precies dezelfde streken van Gaddafi weer uh, zal ontwikkelen. Het is een land... Dat bestaat uit vele stammen, vele verschillende belangen en ja, het wordt heel moeilijk, het wordt al moeilijk zat om te proberen dat op een uh, democratische, rechtsstatelijke manier uh, in evenwicht te brengen. Frans Timmermans, PVDA-woordvoerder Buitenlandse Zaken over de rol van Nederland en de Europese Unie in Libië straks. Dank u wel. Tot u. De ja, de gids.fm kende het afgelopen seizoen toch ook wel vreemde kostgangers. Zoals de kinderboekenschrijver Jeroen Aalbers, bekend van de reeks borren. Minder bekend is hij van dit werk. Breathfire, dat is een nummer van de Anne-Frank-Sappa-band. Dat is een, een band van Jerry Hormoon, alias Jeroen <lacht> Albers. Hij is schrijver van de kinderboekenserie Borren. Dat kan allemaal samen gaan. Goedemorgen, Jeroen. We hebben afgesproken hier en jij te zeggen. Goedemorgen. Is dat een uh, typisch Anne-Frank-Sappa-nummer? Teringherry? Ja, Teringherry is wel het... Uh, ja, waar het eigenlijk, uh, ja, dat is de sound. Dat, dat is de Anne-Frank-Sappa-sound. De is uh, Teringherry. En uh, Jerry Hormoon, is dat een neef van... Joey Ramon? Nee, nee, dat komt bij mijn eerste bandje. Dat heette The Race in Hormones. En als je in een punkrock band zit, dan moet je je, uh, je achternaam moet je aanpassen aan de band waar je zit. Of je moet in ieder geval een podiumnaam hebben. Uh, dus dan had ik daar. Uh, eerst was het Jeroen Hormoon, maar in Duitsland en Italië kunnen ze Jeroen. Dat is echt heel erg. Uh, you hè? En dat is niet leuk. Dus toen had ik er Jerry van gemaakt. En nu, uh, ja, nu zit ik hem wel mooi in. Punkrock spelen jullie? Geen punk. Ja, nee, nee, nee. Dus ja, nee oh ja, punk, punk is meestal met hanen komen, en ik heb duidelijk geen Hanekam. Nee. Dus, dat is ongelooflijk lang haar. Ja. Laten we zeggen dat tot ver onder je schouders ja. een beetje wat dik had. Maar <lacht> voordat ik naar de kapper ben geweest. Ja. En wat speel jij in de band? Ik, ik speel gitaar. En ik zing. Als je dat zo... Uh... Mag noemen. Ja, ik vind... <lacht> dat, ja, ja. En hebben jullie grote ambities? Had je graag op Noordenslag willen staan bijvoorbeeld? Nee, dat maakt me echt... Uh... Nou, als ze ons gevraagd hadden, was ik wel gekomen, maar... Nee, nee, ik heb geen. Uh, het is echt compleet voor de hobby. We hebben we hebben ook daadwerkelijk alleen maar de zes nummers die we op het singeltje hebben staan. Die hebben we twee jaar geleden opgenomen op een, uh, een tape -recorder en ja, uh, yeah. nog lekker ouderwets. Ja, ja, lekker gewoon uh, herrie maken. En je speelde ook bij de Apes. Apes, ja, de, apers, de Apes. Ja, de Apes. Ja, dat maar dat is lang geleden, hoor. Dat was uh, vijf jaar geleden en dat was uh, toen dat was wel iets serieuzer dan dit. Dat was ook leek uh, meer op de Ramones en dat was iets meer. Uh, dat was dat was serieus. Dat deden we ook drie keer per week deden we optreden en toeren en proberen daar een beetje geld mee te verdienen. En dan ben je een tijdje geleden uitgestapt? Jaar ja, zes geleden? ja, zes jaar geleden. De ja. En de, de Epes, die toeren nu door, uh, door de VS? We zijn nu op toeren uh, met de Queers in Amerika. Dus ze zijn, uh, ja, zijn Was je best. er niet graag bij geweest dan? Jawel, maar je kan natuurlijk niet... Uh, ik was, toen was ik het heel erg zat, uh, omdat je moet ieder weekend... dan ga je weer ergens heen en dan sta je weer voor een half vol jeugdcentrum. En aan het eind van de maand heb je niet genoeg geld op je rekening... om je huur te betalen. en uh, Ja, je, je, je weekenden ben je weg. En uh, als er in Rotterdam wat leuks gebeurde, dan was je er niet. En op een gegeven moment denk je, ja, ik kan het wel blijven doen... maar ik heb honger en ik heb hoofdpijn. <laughs> dus ik wil gewoon iets, iets anders doen. En uh, dan is dat toerist natuurlijk heel erg leuk... maar dat zijn de krenten in de pap en je kan de krenten niet... Zonder de pap hebben. Maar die halfvolle jeugdcentrum, dat ligt natuurlijk aan de muziek die je maakt, toch? Of niet? Ja, ook. Maar ja, uh, ik, ik kan niet veel beter spelen of niet de behoefte om iets anders te maken dan uh, datgene wat ik op mijn MMD. Gewoon, je eigen nummer is klaar. Ja. ja. Ja, natuurlijk als je voor volle zaal zit, dan kan je ook een coverband beginnen. Dat is ook heel, dat is ook heel leuk, maar ja, daar had ik niet zo'n zin in. En je komt steeds weer in diezelfde jeugdcentrum. Ja, dat, dat is ook het ding als je het vijf jaar gedaan hebt. maak je ieder jaar hetzelfde rondje. En dan ja, die, ja, die kinderen die veranderen, wel, of die, die kids veranderen, wel, want die worden steeds jonger. En zelf je ouder. Ja, goed, ik was ermee gestopt toen. Ik... 21 22 was. Dus ik zeg niet dat ik echt uh, heel erg uh, oud met pensioen ging, maar... 22? En dan kwam je in een diep dal terecht? Want je had geen mm. inkomen? Ja, maar dat was een inkomen? beetje nee, ik, had, ik had sowieso al een inkomen, dus nee. het, was, het was sowieso al ellende. Nee, uh, nou, diep dal, diep dal. Nou, ja. het, is wel, het, is, het is wel vervelend op het moment dat je... Uh, want ik heb van mijn 16, dus had ik een bandjes... En dat was wel iets wat ik heel graag wilde doen. Ik, had, uh, ik, had, uh, ik ging niet meer naar school, want ik dacht, van, ik zit in een bandje. Ik had, goed Als je zo jong bent, als je hypofyse of zo, of weet je dat, ding aan de voorkant, want je prefrontale cortex nog niet zoveel groeit, dat je goed over dingen na kan denken, blijkbaar. Dus ik dacht van, ik ga met punkrock, daar ga ik wel... Uh, nou ja, daar ga ik mijn geld mee verdienen en dat komt helemaal goed. En dan ben je 22 en dan kom je erachter dat je het eigenlijk helemaal zat bent en dat je uh, verder ook niks kan dan dat. En dan moet je gaan verzinnen van, oh god, nou, ik heb geen educatie, ik heb geen... Wat ik leuk vond, vind ik nu niet meer leuk om te doen, wat ga ik doen? Nou ja, en dan zegt je huisgenoot, die illustrator is, die zegt van, en aan wie je de huur moet betalen, die zegt van, nou stuur maar een verhaaltje naar die uitgeverij op, want ze zoeken nog kinderboeken schrijven misschien kan je wat geld verdienen, dan kan je mij de hures betalen. Lapspans. Had, had je iets met kinderen? Had ik, nee, helemaal niks. Nee, nee ik, op dat moment kende ik niet eens kinderen. Nee mijn, vriend, nee, mijn vrienden hadden geen kinderen. en Mijn ouders hadden kinderen, maar dat was ik zelf. Dus Nee, dat was niet... Ze uh... ja, nee, lopen, lopen toch wel eens door het straatbeeld? Ja, maar ja, dan zijn ze alleen maar vervelend. De kinderen vallen alleen maar op als ze vervelend zijn. Dus als je in de tram zit en je hebt, je hebt een zware nacht gehad... en dan dat ze gaan zitten huilen in de tram. Dat is, dat is hoe ik kinderen op dat moment... Uh, Hervoer, vervelend. Maar ja, als je... Je haatte ze. Nou, haat is een groot woord. Nee, haat ik... Nee. Nee, nee, ik haatte ze niet. Ik heeft een keer gezegd, ik zou het niet schoppen als er eentje voorbij kwam. Dat, dat ben ik wel mee eens. Maar dat huilen in de tram is wel vervelend hoor, moeders. En nu al sinds 2005 kinderboeken schrijven. Geestelijk ja. vader van Borren. want ja, door die huurschuld. Ja. En door die opmerking van die huisbaas, waarmee je in hetzelfde huis woonde, kwam je eigenlijk tot het insturen van, uh, van een proeven van bekwaamheid. En je bent ja. uitgekozen. Ja, ik mocht, ik mocht gelijk uh, een hele serie schrijven. Borre. Borre. Dat zat meteen in je hoofd? Uh, nou, nee, want het, het, het, de, de, de, de proeven van Kunnen, of hoe je dat zo mooi zei... Uh, die, uh, dat was al, de, het poppetje was al verzonnen door die tekenaar, door die illustrator... en de naam was verzonnen. En dus dat was er al, de, de naam en het poppetje. En uh, de rest, dat, uh, ja, dat heb ik dan... Uh, Verzonnen. En het karakter heb jij verzonnen? Of ja, je... nou, dat, is, dat is ook meer gegroeid. Want je schrijft eerst een, uh, je, je hebt maar vijf woorden in het begin voor een verhaaltje. En in vijf woorden kan je niet een heel erg uh, uh, diepe psychologische karakterschets van iemand maken. Dat, dus dat is een verhaaltje wel van vijf woorden. Ik ben Borre. Ik ben Borre. Dag. Dag. Ja, <laughs> nee, nou, nou, dat, dat zal... nee, 500 woorden. Oh, 500. Sorry, ja, ja. Ik, ik praat af en toe een beetje... Ja, ja. Ik, ik vergeet af en toe te articuleren. Dat is... Maar dan, dan, eh, ja, dan moet je toch op een gegeven moment echt een gaaf hebben om kinderboeken te kunnen schrijven ja, of niet? Dat heb ik ook blijkbaar. Wist je niet van jezelf? Nee, totaal niet. Nee, nou, ik, ik schreef wel eens stukjes voor, voor uh, de, het label waar ik op zat, die hadden dan als een stukje nodig voor. Dat moesten naar de oren of zo. Dan moesten een soort van persdingetje, maar dat ging dan meestal in het Engels. Er en was dan gewoon een super terk gaaf en dan wat superlatieven bij elkaar verzinnen. Dat was wat ik ongeveer schreef. Dus het was niet dat ik, uh, ik had nog nooit een kinderboek geschreven. Nee, en ook nooit de ambitie gehad. En je ging zitten? En was het meteen gepiept? Ja, was binnen één nacht gepiept. Ja. En dan de volgende dag even uh, kijken of het allemaal wel uh, een beetje klopt. Een beetje klopt. een spelfouten eruit en zo. Hallucinerende middelen erbij? Nee, nee gewoon veel, veel koffie, sigaretten en uh, wat, wat, wat bier. Nee, niet, uh, hallucinerende middelen, daar ben ik niet zo goed mee. Dus, en ja. lijkt Borre langzamerhand op jou? Er zal wel iets van hem, of van mij, in hem zitten. Want ik schrijf hem dat en ik heb er nooit over nagedacht van... oh, hij moet zo zijn... Maar het is niet... Uh, ja, het, het zal wel. Maar ik kan, zou zo niet heel erg kunnen aanwijzen wat... Uh, Boris is ook vijf, uh, zes jaar oud. En uh, ja, ik niet meer. Dus het is moeilijk om te zeggen... En schrijf je nu met een ijzeren regelmaat elke dag Ja, nou, bij, bijna wel. Ja, ja, ja ik, ik ben wel uh, ongeveer... Ja, ik studeer ook nog. Dus, maar dat, bij elkaar ben ik al zeven dagen per week. Ik werk, ja, ik werk zeven dagen per week. Ik doe niet aan, uh, aan zondagsrust. Want hoeveel diplomas had je op 22 jaar geleefd? Uh, ik had een HAVO-diploma. Je heb je afgemaakt? Ja, die heb ik afgemaakt. Maar ik deed eerst vbo toen kreeg ik een gitaar op mijn 14 en en dacht ik van weet je wat? vbo dat vind ik te veel moeite. Ik doe gewoon lekker haven, dan kan ik mooi gitaar spelen. Daar merk ik snel vanaf. Toen en dan dacht... ben je in aan het schrijven en studeren? Ja. Nederland? Nederland stuur ik, ja. Dat Hoort... kon ik al, maar. Hoort er wel bij, toch? Ja, dat is uh, precies in het plaatje. Nee, dat. Uh, het, het heeft niks met kinderboeken te maken. Ben jij een oude lul, hè? Die collegebank. Ja, gingen. ja, ik ben wel een beetje uh, belegen, ja. Maar goed, dat geeft niks. Dat merk je ook, of niet? Nou, dat merk ik. Nou, ik merk wel, want toen het kwam, was ik daar kwam, was ik 25. En dan zitten er toch mensen van 17, 18. En die, die wonen nog bij een ouders thuis. Dus die gaan dan. Oeh, studententijd, het wordt nu spannend en nu wordt het leuk. En ik was eigenlijk al helemaal moe. Ik was eigenlijk blij dat ik eventjes gewoon, gewoon vroeg naar bed kon. En ja, uh, uh, yeah. je zit nou bij, bij Borren in, uh, in groep 6? En de serie gaat door met groep 8. Er ja. komt dus binnenafzien bij het einde einde aan Borren. Yeah. Ja, over twee jaar denk ik. Dan, uh, nou, iets minder. Ja. ja, alles is eindig. Ook borren. En wat dan? Ja, ik heb geen idee. Ik, ik, ik, ik, ik, zal, ik, ik, ik ga ervan uit dat ik wel verder zal schrijven. Niet voor borren. Maar uh, ik geloof dat dan heb ik er ook iets van 114 kinderboeken op zitten. Ik geloof dat ik er dan ook wel eventjes zat ben, denk ik. Dan zou ik het wel fijn vinden om misschien even een halfjaartje... Geen kinderboeken te schrijven. Kinderboeken schrijver Jeroen Auwers in gesprek met Felix Murders. Naast mij zit inmiddels Jan van der Putten met het laatste nieuws over Libië. Ja. De militaire leider van de Libische opstandelingen hij roept de overgebleven troepen van Gaddafi op het verzet te staken. We weten dat er een paar pockets van resistance zijn in de hoofdstad. Ze proberen het vallende regime te verdedigen. Maar we roepen ze om hun lay te their anders zullen ze will face grave consequences. We only We willen alleen security in Tripoli de militaire leider van de Libische opstandelingen dus met een tolk. En als ze hun wapens niet neerleggen, zegt hij... zullen ze de consequenties uh, wel voelen, want wij willen veiligheid in Tripoli. En het hoofd van de overgangsraad, Mustafa Abdul Jalil... die heeft gedreigd op te stappen als gewapende opstandelingen... nu op grote schaal wraak gaan nemen op Gaddafi-aanhangers. Dat deed hij op Al Jazeera-televisie. Uh, er zijn islamitische extremisten, zegt hij, die wraak willen nemen... en die Libië in een chaos wille willen storten, dan ben ik geen hoofd van de overgangsraad meer, zei Mustafa Abdul Jalil, dus bij Al Jazeera. En dan had ik het uh, daar straks op de zender over de BBC-verslaggever die meereed met een konvooi rebellen in Tripoli. En dat konvooi werd aangevallen door Gaddafi-troepen. Uh, uh, en een geluidsopname, daar is te horen hoe het eraan toe ging stop stop stop stop, stop, stop. stop rij en hoofd naar beneden zo ging het er aan toe Verslaggever van de BBC dus in een convoy van rebellen in Tripoli en dat waren de laatste berichten die ik heb Deborah. Jan van der Putten was dat mm -hmm. far away Tanne Hans, artiestenaam Miss Montreal met Wish I Could. De Goed nieuws voor de zalm en ook voor andere vissen. Want eind juni besloot het kabinet om de Haringvlietdam ook bij vloed op een kier te zetten. Een besluit waar ruim tien jaar over is gesproken. In de oerten in de Belgische Ardennen werd vorig jaar voor het eerst sinds 1930 weer een volwassen zalm aangetroffen. Verslaggever Jan Peels volgde enige tijd geleden al de route die de vis door Nederland aflegt om bij de paaigebieden te komen. Samen met, jawel, let op, vismigratiedeskundige Erwin Winter ging hij naar de plek waar de zalm ons land binnenkomt. Dit is de plek waar de vis ja, de Nederlandse rivieren op zou moeten kunnen zwemmen. Erwin Winter, ja. er is maar één uh, schuif open nu van die Haringvliet-dam. Uh, maar als we hier in het water zouden kunnen kijken, zouden we wel wat vis kunnen zien, hè? Jazeker. Uh, als je ook ziet hoeveel aalsholvers hier aan het uh, jagen zijn... Dan, uh, dan weten we zeker dat hier uh, een, een vis voor de deur ligt of, uh, die graag naar binnen wil. Maar het water stroomt nu zo hard naar buiten... Dat ze geen kans hebben om tegen die hoge stroomsnelheden in naar binnen te komen. En hoe doet onze zalm het die uiteindelijk daar ver in de oerte ondertussen gesignaleerd is? Ja, de, nou de zalm heeft het gelukt dat het een hele goede sprinter is. Dus die uh, van alle vissoorten is de zalm nog het best in staat om, uh, om hoge stroomsnelheden te kunnen overwinnen. Dus als de deuren net open gaan en het uh, niveauverschil tussen uh, zee en zoetwater is niet al te groot. Dan zijn die stroomsnelheden. Uh, nog relatief laag. en dan kunnen ze allemaal wel hier uh, naar binnen, maar het is ja, altijd als een we paar kijken, het, het scheelt toch wel inderdaad een meter of anderhalf denk ik, twee misschien wel, uh, wat er aan de rechterkant van de sluisdeur is en aan de linkerkant en dat stroomt dan natuurlijk vrij snel naar buiten. Ja, ja nu staat hij nog maar op een kier, maar als die schuif helemaal open gaat, dan blaast het uh, met uh, drie tot vijf meter per seconde naar buiten. En van nature, uh, ja, was dit een grote open uh, zeemond of uh, riviermond? Daar konden ze met de vloed heel goedkoop mee naar binnen liften met de stroming. En als het dan de stroom naar buiten gaat, dus als de stroming kentert... dan drukken ze zich op de, op de bodem en laten ze de stroming over zich heen gaan. Ja, nou was het natuurlijk allemaal bedoeld voor de veiligheid. Maar uiteindelijk, die zalm, als hij eenmaal binnen is... er zijn wel allerlei voorzieningen voor gemaakt ondertussen. Ja, als hij hier eenmaal naar binnen is en hij zwemt de Maas op... dan komt hij in Nederland zeven stuwen tegen... Uh, maar bij elke stuw is een uh, vistrap aangelegd waardoor hij uh, langs de stuw kan. En in België komt hij dan ook nog weer twee stuwen tegen met uh, vistrappen. En als hij dan de steiriviertje de Oerten inzwemt in België... dan uh, komt hij nog uh, twee dammen tegen uh, waar ook vistrappen langs zijn. Dus, uh, en in die laatste vistrap is inderdaad in september... een uh, volwassen zalm, de eerste sinds 1930 uh, weer uh, gezien. En dan stond u als uh, vismigratiedeskundige te juichen op de tafel? Nou, de op, uh, ik, weet, ik vind het, het is een, een, een, een mooi succes... dat zalm inmiddels weer tot, tot diep in de Belgische zijbeken uh, op kan trekken. Want ja, in eerste instantie het water was te vies. Al die obstakels er. dat is allemaal uit de weg geruimd nu. Maar gaat het ook echt goed met die zalm? Nou, de, de zalmpopulatie in, in de Maas die is, die is volledig verdwenen. En door uh, uitzettingen uh, hebben ze geprobeerd om... Uh, ja, de herkolonisatie van de Maas een handje te helpen. Want als je moet uh, afwachten dat zalm van nature weer de Maas ontdekt... dan uh, dat kan dat soms lang overheen gaan. Ja, en bovendien weer... is het zo dat hij terugtrekt naar de plek waar hij geboren is. Ja, en als er al helemaal nooit meer een geboren wordt... Ja, dan nee. komt er ook nooit meer in natuurlijk. Nee, precies. Uh, zalm is een soort die, uh, die met een hele hoge precisie... Uh, weet hij uh, hun uh, geboorterivier terug te vinden... Ja, de kans dat er bij toeval uh, beesten, uh, zalmen van andere rivieren op de Maas terechtkomen, is klein. Ja. En als we hier nou het water in zouden kunnen kijken, dat enorm uh, borrelt en uh, met veel kracht hier naar buiten komt. Is het nu de tijd ook voor die zalm of uh, is dat maar op een bepaalde tijd van het jaar? Ja. Nee, zalm die, uh, die trekt naar binnen in eigenlijk ja, twee perioden. De, de voorzomer, uh, juni is een, is een belangrijke periode voor hen om naar binnen te trekken. En het najaar, dus september, oktober, november, zijn zeker belangrijke maanden voor zalm om, om naar binnen te trekken. Als die zalm helemaal hier binnen is, dan heeft hij nog de keuze. Van ga ik naar de Rijn ga ik naar de Maas? Ja, dat, dat kan hij kiezen. En uh, hij zal dan de, de rivier kiezen waar hij die, waar die geboren is. Uh, dat, dat ruikt hij aan bepaalde geurstoffen in het water. En de Rijn zalm heeft het misschien een klein beetje makkelijker. Uh, ja, die heeft het iets makkelijker omdat in zoverre dat hij uh, tot aan Koblenz, 300 kilometer uh, in, uh, in Duitsland, kan hij uh, vrij optrekken zonder dat hij een barrière tegenkomt. En uh, voor die tijd uh, zijn er al een paar goede zijrivieren, bijvoorbeeld de ziek, waar uh, ja, één stuw in ligt met een goede vispassage. En de ziek wordt nu ook, uh, daar wordt al uh, sinds de jaren negentig weer uh, gepaaid door uh, zalm. Uh, okay, ja. Maar die zalm daar in de Oude, dat was een uitzondering? Ja, dit, dit zijn nu de eerste successen in de, in de Maas, maar die, uh, ja, die eerste successen waren er eigenlijk eind jaren 90 in, in, uh, in de Rijn. En op die Rijn verder stroomopwaarts gaat Jan morgen kijken bij een oude visser in Millingen. Hij ving daar vorig jaar voor het eerst sinds 65 jaar weer een zalm. Zometeen hoort u nog de volgende onderwerpen. Er is zorg om de Irakese werknemers als de US Army vertrekt uit Irak. Jungle by Night, ja, die doorstond de vuurproef op Lowlands. En sommige reclame, ja, die heb je dan weer liever niet als bedrijf. Dat allemaal na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De NAVO gaat door met luchtaanvallen op doelen in Libië tot alle strijdkrachten van kolonel Gaddafi zich hebben overgegeven. NAVO-secretaris generaal Rasmussen zei dat Gaddafi moet inzien dat hij strijdt voor een verloren zaak. Italië, dat is de vroegere kolonisator van Libië. Italië zegt dat Gaddafi niet in ballingschap hoort te gaan. De enige oplossing is dat hij wordt veroordeeld door het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat zegt minister Fratini. En de Britse regering dringt er bij de opstandelingen op aan om ordelijk op te treden en geen wraak te nemen op tegenstanders. En Londen hoopt zo de chaos die in Irak ontstond, na de val van Saddam Hussein in Libië te voorkomen. Dan nog kort ander nieuws. Huishoudens hebben in juni 0,9 minder uitgegeven dan een jaar eerder. Volgens het CBS is het voor het eerst in meer dan een jaar dat de consumentenbestedingen zijn gedaald. En de huizenprijzen zijn in juli verder gedaald. Volgens het CBS in het kadaster waren koopwoningen... vergeleken met vorig jaar gemiddeld 2,3 goedkoper. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Op de N305 Dronten richting Almere... staat een file bij de aansluiting met de A27 van 2 kilometer lang. En op de N306 Harderwijk richting Kampen... tussen Binninghuizen en Elburg ook 3 kilometer. VARA. Radio 1, degids.fm, zomereditie met Deborah Blekkenhorst tot 12 uur heb ik voor u nog de volgende onderwerpen. Een spannend eerste optreden van Jungle by Night op Lowlands. En reclame is goed voor een bedrijf. Maar niet altijd, want sommige reclame komt onverwacht en is ook nog eens ongewenst. Charles Borremans vertelt zometeen. Maar eerst, sinds een paar dagen is ze weer terug in Nederland. Frederik Schut. Ze is teruggekeerd na een krankzinnige race, de Mongol Derby. Het is werelds langste en zwaarste paardenrace door de ongerepte natuur van Mongolië. Goedemorgen, Frederik. Goedemorgen. Ik sprak je een maand geleden toen stond je op het punt te vertrekken als eerste Nederlandse deelnemer. Je ja, ging uh, duizend kilometer rijden op half wilde ponies. Hoe was het? Uh, moeilijk in, in een paar zinnen samen te vatten, maar uh, uiteindelijk echt heel fantastisch. Heel zwaar ook, maar uh, totaal onvergetelijk en, en geweldig is het geweest. 23 deelnemers deden mee. Je was er dus één van. Als hoeveelste ben je uiteindelijk geëindigd? Uh, als tiende. Als tiende, nou. als tiende van de 23. En er zijn uh, uiteindelijk 13 mensen gefinished. Dus uh, 10 mensen afgevallen tijdens de race. 13 gefinished maar, dus ja. uh, een behoorlijk zware tocht. Ja, er zijn nog nooit zoveel afvallers geweest. Er waren een aantal mensen die uh, te langzaam reden. Uh, maar er zijn ook een heel aantal mensen vrij serieus gewond geraakt. Dus het uh, was wel echt een hele heftige race, ja. Je vriend ging ook mee? Ja, is ook mee geweest. Hoeveelste is hij geworden? Hij is uh, wel over de finish gereden, maar uh, hij heeft heel veel pech gehad in het begin. En hij is er... Uh, op dag twee lag hij uit de race. Dus hij heeft nog wel, ik geloof dat hij twee derde ongeveer van de race heeft gereden. En we zijn ook samen uh, de finishlijn gepasseerd, maar hij doet buiten mededinging, uh, doet hij mee. En onderweg ben jij gewoon doorgereden zonder op hem te wachten? Ja, we hebben stukken samen gereden, maar ook, uh, ik heb ook stukken met anderen gereden en stukken in mijn eentje gereden. Jouw angst was ook van tevoren dat het ja, zo zwaar zou worden dat je misschien wel uit zou vallen met inderdaad een zware blessure. Precies, ja. En dat, dat, dat risico was wel echt heel reëel. Er zijn ook echt heel veel, heel veel ongelukken gebeurd. Met bokkende ponies en gebroken ribben en een vinger eraf. En een vinger eraf? Een, een vinger eraf van iemand die uh, met het topje van zijn vinger in een teugel was blijven zitten. En een paard die vervolgens schrok of wild ging doen. En, en dat topje er gewoon afgerukt heeft. Ja. Dus veel soort dingen zijn gebeurd, ja. Want medische hulp, hadden we toen ook al over, ja, is, is ver weg. En niet zo 1, 2, 3 uh, dichtbij. Klopt, er was wel een hele goede backup met, met uh, medische mensen in, in jeeps die rondreden. Die kon je dus ook oproepen als er iets was gebeurd en ze hielden alles goed in de gaten. Um, maar als er echt iets heel serieus was gebeurd, dan, dan ben je natuurlijk niet zomaar in een, uh, in een dichtbijzijnd ziekenhuis... Ja, je hebt het gedaan, de once-in-a-lifetime-experience, ja. om het zo maar te zeggen. Um, tot slot, ja, je relatie, om er toch nog even op terug te komen. We hadden het er toen ook over, zou die het overleven? Heeft hij het overleefd? Hij heeft het overleefd, ja hoor. Jullie zijn <laughs> nog samen. Ja hoor, dat was geen probleem. En voor herhaling vatbaar? Uh, wel iets soortgelijks, maar, um, maar niet deze durmi nog een keer. Want het, het, ja, ik wil toch wel eigenlijk graag iets nieuws doen en een nieuwe ervaring en een nieuw land en een nieuwe uitdaging. Um, dus niet nog een keer de derby, maar, maar een soort gelijke avontuur... Dat, uh, dat zit er waarschijnlijk wel in. Frederik Schut, als eerste Nederlandse deelnemer... deed ze mee aan de Mongol Derby en haar vriend natuurlijk ook. Dank je wel. Dank je wel. Willem Frank de Noot, vandaag ga je naar Irak. Ja, want er is op dit moment behoorlijk wat onduidelijkheid over de definitieve terugtrekking van de Amerikaanse militairen uit Irak. Er zitten er op dit moment nog 47.000, dat waren er lange tijd veel en veel meer. Uh, er zijn afspraken tussen, tussen uh, Baghdad, uh, de regering in Baghdad en, uh, en Washington dat ze aan het eind van het jaar allemaal zullen worden teruggetrokken. Maar er zijn geruchten dat er nog enkele duizenden zullen blijven. Uh, hoe dan ook, uh, die massale terugtrekking is twee jaar geleden al begonnen en die heeft grote gevolgen. Uh, zoals voor de Irakezen die werken of werkten voor de Amerikanen. En wie zijn dat dan? Ja, dat zijn natuurlijk uh, talloze tolken. Dat zijn mensen die als informant hebben gewerkt. Maar ja, ook mensen die een heel normaal baantje hadden... ergens op een kantoor of, uh, of in de keuken. En hoeveel Irakees heb je enig idee... hoeveel ja, zijn er in die Amerikaanse dienst? Nou, Er, is, het, er is een hele grove schatting die zegt... dat, dat, zijn, uh, dat zijn in totaal 100.000... Uh, dus 100.000 Irikesen werken of werkten voor de Amerikanen. Maar er is nooit echt een heel goede administratie van bijgehouden. Je hebt natuurlijk allemaal afdelingen, het Amerikaanse leger, de marine... Uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de ambassades. Ze zijn allemaal mensen in dienst. Ja, en veel van die Irikesen die, uh, die hebben misschien nooit een uh, adres achtergelaten... of die zijn verdwenen, die zijn misschien ondergedoken. Dus in veel gevallen weten de Amerikanen ook helemaal niet meer... doordat die administratie slecht is van, hé, hey, hoeveel waren het er en wie waren het precies... Ja, ze hebben er een potje van gemaakt. Ze hebben er een potje eigenlijk. van gemaakt, ja. Ja. Um, ja. Dan zou ik denken, die Irakezen... die krijgen dan toch op een gegeven moment ook wel bescherming van die Amerikanen? Uh, nou, dat, dat krijgen ze uh, niet of nauwelijks. Want veel van die, uh, van die Irakezen... Die, uh, uh, die gaan op het eind van de werkdag gewoon weer naar huis. Dus die, en die zijn dan een beetje op zichzelf aangewezen. Uh, en juist dat, dat ze zo aan hun lot worden overgelaten... Hè, dat de Amerikanen en ze houden slechte administratie bij... en als, als Irakezen in de problemen komen, dan krijgen ze geen bescherming. Dat is een doorn in het oog van Kirk Johnson. Hij uh, werkte in 2006, 2007 voor de hulporganisatie USAID, die is van de Amerikaanse overheid. En aan het tv-programma 60 Minutes vertelde Kirk Johnson over een Iraakse collega die in de problemen kwam. He found a severed dog's head on his front steps with a note pinned to it saying that his head would be next. He took that note to USAID and said, "I need your hulp. I'm going to get killed if I don't find some sort of safe house." And USAID, they basically told him That's really unfortunate. Good luck with things. If you're not back here in one month, we're going to give your job away to somebody else. Je hoort Kirk Johnson vertellen. Zijn collega. die vond een afhakte hondenkop bij zijn voordeur. met een briefje erbij. van. Nou, dit gaat jou ook overkomen. Uh, die collega. die ging naar zijn werkgever. USAID. He, uh, ik heb jullie hulp nodig. Een, een veilig onderkomen. En, nou, het antwoord dat hij kreeg. was zoiets als. Dat is dan heel vervelend. Maar zorg dat je over een maand weer komt werken. Anders gaat je baan naar een ander. Nou, niet echt de reactie waar je op dat moment op hoopt. Want je wil. Ja, bescherming. En zo'n dreigement in Irak. is. Uh, ja, is, is behoorlijk serieus. Ja, en, en zelfs als je geen dreigement krijgt. Heel veel van die. van die tolken. mensen die je voor de voor de Amerikanen werkte, hiel dat geheim. Tolken gingen op straat of met een masker dat ze onherkenbaar waren. En Dat hielden ze zo goed mogelijk geheim. En Kirk Johnson vertelt ook nog over een andere collega... bij wie het echt verkeerd afliep. Een collega in that Irak die met me met de USA werkte... was in zijn zak om, om, om een haarket te betalen... en hij dropt zijn badge gegeven. en dat is wat hem saw the on the right. killed Iemand zag het badge op de vloer. Ja, ze hebben hem op Valentijnsdag vorig jaar. Nou, een Iraakse, Iraakse collega was bij de kapper. Hij liet per ongeluk zijn Amerikaanse pasje, zijn badge, liet hij, liet hij vallen op de grond. Ja, blijkbaar heeft iemand dat gezien. Hij werd herkend als zijnde uh, samenwerker met de Amerikanen, een collaborateur. En hij werd op Valentijnsdag vermoord. Nou, omdat USAID, uh, de werkgever van Kurt Johnson, die deed helemaal niks voor, voor die collega die om hulp vroeg. En daarom heeft, is Johnson zelf in de bres gesprongen. En hij, doet er nu, of hij deed er van alles aan om die collega naar Amerika te krijgen. Hè, om asiel voor hem aan te vragen. Want in Amerika zou die man dan veilig zijn. En nou ja, toen dat eenmaal bekend dat Johnson zich zou inzetten, toen was het Hek van de Dam en binnen de kortste keren hadden zich duizend Irakezen bij hem aangemeld. Een man en duizend hulpbehoevende Irakezen. Wat doe je ermee? Nou, hij probeert ze dus allemaal te helpen. Dat is echt een die Kurt Johnson is echt een man met een missie. Hij heeft een complete organisatie opgezet om zoveel mogelijk Irakezen naar Amerika te, Amerika te krijgen, om ze daar uh, uh, uh, zodat ze daar asiel kunnen krijgen. En het zijn allemaal mensen die zich hebben ingezet voor Amerikaanse zaak. En zijn organisatie heet The List Project, die is dan weer vernoemd naar die hele lijst, met name in dossiers van Irake die zich bij hem hebben gemeld. En dat is inmiddels een lijst geworden met 3000 namen. Een soort is lijkt dan wel. En ja, lukt het dan deze man, die Kirk Johnson ook wel... om al die Irakezen te redden? Nou, dat, zo maar te zeggen. Ja, dat, dat niet. En dat, dat zie je ook in een, in een documentaire... die is binnenkort te zien uh, op de Amerikaanse televisie. He, daar zie je... Uh, dat is een hele documentaire over zijn werk. En fragmenten daarvan kun je op internet zien. Maar dan zie je wel dat het gewoon voor, voor hem... zo'n organisatie en voor die Irakezen zelf... heel moeilijk is om door die stroperige bureaucratie heen te komen. En het lijkt erop... Alsof de Amerikanen dit probleem gewoon het liefst links willen laten liggen. Hè? Die mensen zo, zo snel mogelijk willen vergeten. Nou, in, in, de, in de documentaire zie je ook bijvoorbeeld uh, Anna Ganakech. Uh, zij werkte sinds 2003. Heeft ze heeft jaren gewerkt voor het Amerikaanse leger. Ze werd heel gewaardeerd. Ze had allerlei oorkondens. Maar ja, het leger vertrekt. En deze Anna die vreest voor haar leven. Nou, dan vraagt ze asiel aan. En na maanden wachten krijgt ze antwoord. After several months waiting. Stunning news. Anna is rejected. Based on the reason... Or reasons indicated above, your request for resettlement to the United States is hereby denied. Ja, afgewezen dus. Eigenlijk met een eenvoudige pennenstreek. En zonder ook dat werd meegenomen wat ze allemaal voor die Amerikanen heeft betekend. En hoe is het nu met haar, met deze Anna? Ja, met, met haar is het dan goed afgelopen. Dat zie je ook in, in het documentaire. Want er zijn bij de List Project zijn er 200 advocaten die uh, mensen als Anna helpen, pro bono. Uh, dus er is dan een hele lange beroepsprocedure is er, is er gevolgd. En uiteindelijk is Anna en haar familie zijn in uh, California terechtgekomen. Dus hij, zij heeft dat gered. Hè, dankzij Kirk Johnson en zijn project. Maar er zijn nog ja, vele duizenden andere Irakezen die voor de Amerikanen hebben gewerkt en die nu vrezen voor hun leven. Willem Frank Tenno, dankjewel en tot woensdag. Popfestival Lowlands is vannacht afgesloten. En een van de bands die daar debuteerde was Jungle by Night. En in de aanloop naar hun optreden heeft Botte Jellema ze gevolgd. We hebben het hier ook allemaal kunnen volgen. Botte, hoe ging het op Lowlands uiteindelijk? Ja, het dak ging eraf. Ze speelde vrijdag aan het begin van de avond op het buitenpodium Lima dat stond daar helemaal vol met mensen tot ver voorbij de techniektent. Het was voor de jongens best een spannend optreden, want Jungle Banaid treedt nog maar amper twee jaar op. bestaat uit negen jongens uit Amsterdam. ze zijn tussen de 16 en 20 jaar oud. Ze zijn ontdekt door de programmeur van de Melkweg. En die was er ook bij uh, Lowlands Backstage. Die heb ik ook even kunnen spreken, dus dat hoor je zo ook even. Uh, en ik mocht erbij zijn toen ze aan het opbouwen waren... aan het soundchecken waren, speelden en weer van het podium afkwamen. Dus ik mocht overal bij zijn. Het begon vrijdag op het podium met het opstellen van een instrument. Oh, uh, ik ga je even onderbreken, want er is een spookrijder gesignaleerd. Oh Ja, ja. ja. Hallo, rijdt u op de A6 van Joure naar Amsterdam? Dan komt u bij Lelystad een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A6 van Joure naar Amsterdam? Dan komt u bij Lelystad een spookrijder tegemoet. Botte, je was net aan het vertellen dat je overal yeah. bij mocht zijn dat... bij Jungle by Night en het dak ging eraf. Ja, dat, dat Lonens gaat je niet in de koude kleren nee. zitten als je, als je dan uit Lelystad weer terug kentelijk. <laughs> kennelijk. Um... Ja, het, het, het dak ging eraf ik, en ik mocht dus overal bij zijn. Uh, het, het begon dus met het opstellen van, van de instrumenten, dat horen we om te beginnen. Zoals dat van de percussionist uh, Gino Groeneveld. Je bent even het veld aan het overzien. Ja, even de gedacht zeggen en zo. Oh, de meisjesgedacht zeggen. Ja, nee, dat is iemand die een meisje die kent. Ik ben hier twee jaar geleden geweest, want jij jaar ervoor ook weer... Maar nu eindelijk om er echt te staan, echt geweldig. Maar nu is het nog helemaal niemand, maar nou, het is helemaal leeg, maar... Is... Over een uurtje, ja. ja. over een uurtje, dan staat er helemaal vol en dan eh, gaan we ze allemaal laten springen. <tons vibing> Oké, okay, kunnen jullie mij horen? Ja. ja. Nou, te gek. Uh, zullen we beginnen met de kikkelen? Ja, nu tijd voor de soundcheck. Yes, soundcheck tijd. De uh, Drums doet het al behoorlijk goed. Zijn er mensen die pas taart mannetjes willen? Nog, willen? Uh, nog 20 uh, minuutjes. 20 minuten, spannend. Ja. Maar ik denk dat het wel goed komt. Er staan al mensen, verzamelen zich af voor het podium. En uh, hebben heb er heel veel zin in. Het komt pas echt goed als ik, zeg maar, als we daar op missen hebben bij mij dan. Als je dan zo oploopt en er is fucking veel publiek. En die staat zo verwachtingsvol te kijken. Ja. En dan ben, tenminste, ik heb altijd zo'n moment dat je dus daarheen loopt. En je ziet het publiek staan en denk zo, wow, shit. En dan zo'n moment dat je een instrument aanraakt en dat je begint. Dan is het gewoon... Ik weet niet. Float. Ja. Flow terecht, weet je. Ik ben er te gaan. Ja. Ramvol. Kijk, ramvol. Sorry ter. Ramvol staat ja, er. Kijk aan. Maar ook het gevoel dat je samen bent, zeg maar. Dan kijk je om en dan zie je de rest van de band gewoon lachen. En dan voel je dan voel je op je gemak of zo. En weet je dat het goed is dan? Ja. ja, precies. Dan durf je alles. Ja. En hey, dat gevoel van, van de band, dat gaan jullie nu ook weer even creëren? Ja. ja. ja. ja dan moet ik een stapje achteruit doen. Ja. Ja. Ja, we hebben altijd een uh, group ook en dan praten we met elkaar. En dan willen we altijd even wat privacy ook. En, uh... Ja, want ik, ik mocht er de laatste keer niet, niet nee, bij precies. <laughs> de microfoon niet bij houden. Nee, precies. Dan word ik altijd bloed nieuwsgierig wat jullie daar allemaal zitten. Oh, nou, we zeggen niet heel veel bijzonders, maar meer gewoon uh, geniet, let op elkaar, uh, houd dynamisch, uh, dat soort dingen. Maar het is gewoon, we vinden het gewoon fijn om even een momentje met elkaar te hebben. En dan laten we meestal, ja, sorry, maar niet uh, de media toe. Nee. Uh, uiteindelijk is er één grote schreeuw. Ja, één grote schreeuw en dan... Houden elkaar stevig vast en dan uh, gaan we knallen. 1, 5, 3. hallo! Mag jullie nu kennis laten gaan maken? Waarschijnlijk kennen jullie ze al lang. Overal werd gespeeld en belangrijker, overal werd het dak eraf geklapt. Jungle by night. Edwin van Handel en Zwitserloop tref ik achter het podium. En Edwin, jij bent de programmeur van de, van de ik melkweg. Ik ben een van de programmeurs van de melkweg. En ja. nou, word je geholpen, door je, vrienden. Nou, in dit geval wel, ja. Meestal ja. niet, maar in dit geval wel, ja. by night, <lacht> hoe is dat? Hoe is dat? Dat begon bij de, bij de percussionist, begrijp ik. Ja, bij Tienzon. Misschien moet jij het ja. vertellen. Ja, Tienzon was vroeger mijn eh, oppa's kindje. Dus ja, ik ging wel kijken naar hun bandje. Ja, ja. Ik was beren trots. En toen eh, zag ik ze op de Nieuw, Nieuwmarktfeesten ja. spelen. Ja. En Toen kwam ik later aan. Toen had ze een sms van het was echt heel erg leuk. En ik zocht net op dat moment nog een voorprogramma van Major Hawthorne. Die speelde op 5 mei bij mij. En ik zocht eigenlijk een soulband of een funkband. Maar eigenlijk... Toen kwam ik erachter dat bijna alle muzikanten op die dag al snabbels hadden en overal al speelden. Nou, 5 mei ze, Precies, dus er werden overal festivals. Ze zat een klein beetje omhoog en toen kwam ik daar aan op de Nieuwmarkt. Toen dus sprak die jongens en alle mensen die er waren. Iedereen was zo enthousiast. Toen heb ik gevraagd, kun je niet bij mij komen te spelen? Toen zei ze ja, we zijn er twee op vakantie. Toen hebben ze het gedaan en, een, en ze begonnen en een half uur later stond de hele zaal te dansen. En ik heb meteen daarna allemaal mailtjes gestuurd naar mensen van Into The Great Byte Open, van de Affaire. En uh, allemaal mensen die kenden van, jongens, dit, uh, dit moeten jullie zien dus. En het is allemaal, het is allemaal ja, meteen geboekt op de affaire en op Inter the Grey White open. On four we're all gonna jump. Right like, On Zij hebben gewoon een soort samenwerking en een gevoel samen wat heel uniek is. En daarnaast kunnen ze ook nog helemaal, allemaal heel goed spelen voor de jonge leeftijd. En ze weten wat ze willen en dat is ook heel belangrijk. Ze hebben natuurlijk ook een genre gekozen wat niet zo heel erg voor de hand ligt, waardoor ze ook opvallen. Ja. Want ik ken verder eigenlijk geen Afrobeatbands bands in Nederland. Kun je een toekomstvoorspelling doen? Ik denk dat ze als liveband heel erg goed kunnen staan, maar of ze echt door kunnen groeien, dat zal van de plaat af gaan hangen. En ja, ik weet niet wat daar de plannen voor zijn op het moment. Ik spreek ze wel vaak, maar ze hebben wel als heel graag in eigen hand houden. En dat doen ze dat nu toe heel goed. Dan misschien wordt er een stapje hoger, ik weet het niet. Oh, nee. <laughs> dit, dit, is, dit kon ik niet geloven, of niet? Ik geloof nog steeds niet. Geen woorden, dat is denk het beste. Een soort van uh, minuut stilte. Nu zou echt perfect zijn. Wauw. Wow. echt... Wauw. Sorry, ik heb even geen woorden meer. <tied> Veel te mooi. <laughs> echt. Het is altijd wel een vibe. Maar er was nu iedereen gewoon. Maar ze ging ook al springen. En het was... Ik bedoel, je kon die hele geluidstent erachter niet meer zien. Die was gewoon verdwenen door die menigte. Ik bedoel. Het is zo, het is zo mooi als je, als je zoveel energie geeft. Maar dan nog dubbel zo hard terugkrijgt. En dan ben je sprakeloos, volgens mij. <laughs> ja, echt. Ja, ze hadden er geen woorden voor. Jungle by night. Succesvol dus op Lowlands. Botten, is er nog iets te merken geweest... überhaupt van de tragedie een dag eerder op Pukkelpop? Ja, er was gisteren natuurlijk sprake van het weeralarm. Of tenminste de varianten daarop, de lagere varianten. Maar eh, er werd in de polder ook voor gewaarschuwd. En ook op de plek op het podium gisteren nog bij Lowlands... Ze haalden decorstukken die wat hoger hingen, die haalden ze naar beneden. En dat werd ook even verteld uh, vanaf de podia. Uh, maar al heel snel bleek dat er uh, geen uh, zwaar weer meer over de polder zou trekken. En uh, konden ze zeggen van fijne avond en het werd een prachtige avond. Lowland, succesvol afgesloten. Dankjewel, Botte Jellema. En Jan van der Putten is er met het laatste nieuws over Libië. De Libische vertegenwoordiger van de overgangsraad, die zit in Londen... die heeft gezegd dat de opstandelingen 95% van Tripoli inmiddels in handen hebben... En die vertegenwoordiger heeft ook gezegd tegen verslaggevers... dat die overgangsraad zich zo snel mogelijk zal verplaatsen. Ze zitten nu nog in Benghazi, maar dan willen ze in Tripoli gaan zitten, de hoofdstad. Intussen gaat de NAVO door met uh, luchtpatrouilles boven Libië... totdat alle pro qaddafi troepen zich hebben overgegeven. En dat is best belangrijk dat de NAVO daarmee doorgaat voor de, voor de opstandelingen... want tegenover de BBC World Service... Uh, zeggen die opstandelingen dat de NAVO toch eigenlijk wel heer en meester is in Libië. Als de NAVO het leger van Gaddafi niet had gebombardeerd en had beschoten... dan had dat leger ons gedood. Dat zegt een strijder van die uh, opstandelingen. Dan nog even kijken in Den Haag. De Libische ambassade daar is vandaag gewoon open. heeft een woordvoerder laten weten. De Libische ambassadeur heeft nog geen contact gehad met Tripoli. Maar de opstand in Libië heeft vooralsnog geen directe gevolgen... voor het ambassadewerk, zegt hij. Sinds maart wappert boven die Libische ambassade in Den Haag... trouwens de revolutionaire vlag van de opstandelingen. Dan bent u weer op de hoogte. En straks meer hier op Radio 1 in het uitgebreide NOS-journaal. Dankjewel, Jan van der Putten. De Gids.fm Zomereditie ja, het was een beeld dat de wereld overging. Plunderende jongeren in Londen. Voor sportmerk Adidas hadden de ongeregeldheden ook nog een vervelend staartje. Want veelvuldig kwamen ook jongeren in beeld die kleding droegen van het sportmerk. En zo werd Adidas opeens onbedoeld geassocieerd met de rellen en onheil. Negatieve reclame, hoe kom je eraan? Maar bovenal, hoe kom je er vanaf? Charles Borremans, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar gaan we het over hebben. Wat zijn de gevolgen geweest namelijk voor Adidas? Nou, uh, op, op, op, zoals het er nu uitziet, uh, uh, zijn die gevolgen nog niet helemaal in te schatten. Uh, het probleem is Adidas natuurlijk, of het probleem, het punt is dat Adidas is natuurlijk een wereldwijd heel populair kledingmerk. En ook een heel zichtbaar merk, hè, want Adidas uh, onderscheidt zich door de drie strepen. Ja. En wat bleek nou dat een hoop van die uh, rellende en plunderende jongeren in, uh, in Londen die uh, droegen kleding van dat merk. Allerlei trainingspakken en dat soort uh, outfits. Uh, maar door die strepen dus ook heel zichtbaar Adidas. En dat heeft dus gezorgd voor een negatieve associatie He, men, men, het werd zelfs gezegd van Adidas is eh, de officiële sponsor van de rellen in Londen. Althans, dat was eh, een Facebookpagina die zo heette. Maar in ieder geval, eh, het is misschien wel bedoeld als een grap. Eh, maar eh, het kan dus ook uit de hand lopen. Want het wordt een probleem als eh, verwezen wordt naar reilschoppers. En men daarbij termen gebruikt als de Adidas generatie of de Adidas jongeren. Ja, Het is uh, overigens niet de eerste keer dat zoiets gebeurt met een merk. Want wie ging Adidas eigenlijk voor? Nou, het beroemdste voorbeeld is natuurlijk Lonsdale, een uh, Brits uh, sportkledingmerk van oorsprong uit de boksport, uh, kleding en accessoires. Uh, komt ze rond 1960 op de Britse markt, maar puur als een merk voor bokskleding. Populair overigens ook onder jongeren uit de Britse arbeidersklasse. Uh, associatie met sportiviteit, doorzettingsvermogen, het ontworstelen aan de eigen sociaal-economische klasse. En daar dat nou, verandert wat in de jaren 80, 90... want dan wordt het merk niet alleen maar door de sporters gedragen... Door de, maar gaan ook niet het dragen. Eh, vanuit de popscene een beetje eh, aangestuurd. En dan zie je dat het populair wordt bij zowel links als rechts... Eh, bij punks als bij skinheads, de kaalkopjes. En dan zie je dat het in de eeuwwisseling, na de eeuwwisseling... ook in Nederland populair wordt, eh, bij de gabbertjes. En je ziet het steeds meer opduiken in rechtsextremistische kringen. Waarom? Omdat Lons Deel eh, een aantal letters per NSDA. Uh, Want SDA, ja. als je een shirtje draagt en je ziet alleen dat NSDA staan, dan zou dat eventueel verwijzen naar de NSDAP van Adolf Hitler. En uh, dat zie je dus dat het merk ongewild geassocieerd wordt met uh, extreemrechtse jeugd. En nou, dat hoe snel je gaat zoiets dan? Nou, dat kan heel snel gaan. Ik denk dat dit ongeveer een jaar of tien heeft geduurd. Uh, misschien wel ietsje korter. Maar het, het probleem is dat op een gegeven moment die uh, uh, problemen uh, met die extreemrechtse jeugd uh, die jongeren worden dan op een gegeven moment lonsdeeljongeren genoemd. Lonsdeeljeugd. En dan zie je krantenkoppen als de lonsdeeljeugd radicaliseert in hoog tempo. Lonsdeeljongeren zijn potentiële tijdbommetjes en onrust op het platteland door lonsdeeljeugd. Ja, dan heb ja. je dus een probleem als merk. Dat is je dus overkomen. Fred Perry, ook een keurig tennismerk uh, uit Engeland, is dat ook overkomen. Dat Op een gegeven moment ook heel populair in uh, met name de Duitse rechtsextremistische kringen. Uh, Lauwekrantje en dat waren die droegen dan zwarte poloshirts uh, met een uh, rood-wit bies, want dat zou weer verwijzen naar de oude Duitse kleuren. En ja, een keurig merk als Fred Perry. Ook Ben Sherman, ook zo'n merk uit het uit uit UK. Over, uh, plotseling overkomt je dat en dan zit je ineens in een volledig verkeerde hoek. En dan is het dus de opgave om er vanaf te komen. Hoe doe je dat dan? Nou ja, goed, uh, uh, Lonsdale en Fred Perry doen dat met name... door uh, ook uh, allerlei antiracisme-initiatieven uh, uh, te ondersteunen. Uh, Lonsdale heeft ook nog een keer een uh, antiracisme-shirt uh, uitgebracht met Lonsdale loves every color. Uh, of loves uh, all colors. Uh, maar ja, het, het is niet zo makkelijk. Ik bedoel, Je kunt daar echt uh, uh, last van, lang last van blijven houden. Uh, en sommige merken die zijn op een gegeven moment zo beschadigd doordat anderen iets van jou zeggen, bijvoorbeeld Buckler, die merken verdwijnen gewoon ineens. Ja, is dat is ook kapot gemaakt. Dus ja, dat ook, kan ja. ook gebeuren, ja. Um, ja dus het, het kan helpen natuurlijk, maar hoe, hoe zit het bijvoorbeeld met Anidas? Wat hebben die uh, gedaan om hier een beetje nog vanaf te komen? Nou, op, op, aan zich nog niet zo heel veel. Er is nog niet zo heel veel aan de hand. Hè. Wat ik al zei, het wordt pas een probleem als het echt de Adidas-jeugd wordt, of de Adidas-generatie wordt. Nou, daar is nog geen, is nog geen uh, sprake van. Maar als je naar het internet gaat en je googelt uh, Adidas en London Riots, ja. dan kom je ongelooflijk veel plaatjes en artikelen al over tegen. Je hebt er ook eentje meegenomen, moet ik Ja, ik heb even zeggen. Dan zie je meegenomen. dus een, een brandend, ja, zie je. Ja, brandend Londen. En uh, voorop een, uh, ja, een, een jongen in een grijs trainingspak met drie oranje strepen, oftewel Adidas-strepen. Ja, in, en uh, uh, onder het zinnetje Impossible, impossible is nothing. nothing. Nou, dat is ja. precies de, de de, de, de payoff van dit merk, maar het probleem is, Deborah. Met al dat soort dingen, het gaat uiteindelijk over imago en het overkomt niet alleen kledingmerken, maar ook allerlei andere producten is het ook overkomen. Een goede naam komt te voet en gaat te paard, en dat is, is het. Duurt heel lang voordat je weer op, een, op het gewenste niveau bent. Londzeel bijvoorbeeld heeft daar heel lang last van, gehad. ondanks die campagnes, ondanks die campagnes. Ciao, Bormans, dank je wel. En tot volgende week, tot volgende week. En dan zit het er weer op voor vandaag. De kop is eraf voor deze week. En morgen dan ben ik er weer. Dan zit ik op deze plek. En uh, dan praten we over pesten. Werken de anti-pestprogramma's op de scholen namelijk wel? En ook gaan we in op de strijd tussen Apple en Samsung. Of Apple, Apple moet ik natuurlijk zeggen. Mag Apple wel een compleet verbod op de tablets en smartphones van Samsung eisen? Ja, daarover gaat het morgen. En we volgen de zalm. Verder stroomopwaarts. We gaan naar Millingen. Zometeen op deze zender Lunch met Jurgen van den Berg. naar de gids.fm Dit is Radio 1